Twee uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt... uit onvrede over de koers van leider Jeremy Corbyn. Het gaat om Joan Ryan. Zij is het achtste partijlid in twee dagen dat zich terugtrekt. Ryan was 40 jaar lid van Labour. Zij en de zeven die maandag opstapten nemen het Corbyn kwalijk... hoe hij binnen de partij is omgegaan met antisemitisme. Ook nemen ze afstand van zijn Brexit-strategie. Bij een brand in de Canadese stad Halifax zijn zeven Syrische vluchtelingenkinderen uit één gezin om het leven gekomen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van drie maanden tot 14 jaar. De vader raakte zwaar gewond bij een poging de kinderen te redden. Ook de moeder ligt gewond in het ziekenhuis. Het gezin uit Raqqa kwam in september 2017 naar Canada nadat ze de Syrische burgeroorlog waren ontvlucht. Volgens de Canadese politie is het de dodelijkste brand in de regio in jaren. In Maasdijk, in het Westland, mag toch een tweede Polenhotel komen. De gemeenteraad heeft dat besloten. Het college was erop tegen, omdat Maasdijk dan te veel zou worden belast. Een meerderheid van de raad stemde in met het hotel voor 250 arbeidsmigranten... omdat bedrijven staan te springen om personeel. Zo'n 150 inwoners van Maasdijk waren afgelopen avond naar het gemeentehuis gegaan... om te protesteren tegen de komst van het tweede Polenhotel. Ze zijn bang voor overlast. Venezuela heeft de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. Dat betekent dat er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk is. Een reden voor de afsluiting is niet gegeven... maar door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. De afsluiting heeft ook gevolgen voor de drie eilanden... want ze zijn voor de aanvoer van bijvoorbeeld groente en fruit... volledig afhankelijk van Venezuela. Het weer vannacht wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden... Overdag op de meeste plaatsen droog met nu en dan zon. Het wordt dan 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. And if the dirt.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 je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou, waarom oh, zou je dat doen, ik zou je nooit zo laten staan, en je ten onder laten gaan, zomaar streek door ons verhaal, waarom oh, zou je dat doen, het is net of ik tegen hem nu praat, doe tenminste al zo. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Zou je dat doen? Het is net of we tegen een muur praten. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik ga, ja, oh. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedroogd. mij gaf, wat ben jij hard, ik had het nooit van jou verwacht, En nee, ik had het nooit van jou verwacht, en waarom breek je alles af, is het omdat, je eigenlijk geen ding om mij gaf, wat ben jij hard, het is net of ik tegen een muur praat, het tenminste alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot oh, Het is net of ik tegen een muur praat Doe tenminste alles Doe tenminste alles We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ik ga Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een streep door ons verhaal Tenminste al. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot, waarom zou je dat doen? De sneeuw tegen de muur, breid ik in We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan.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 SP9, dit is ZFM. We hebt een break in my hands tied. het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmzandvoort.nl.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 You are mine Hey, come on, darling Deep less. Love is a drug